9 uur. Het NOS-journaal. Thomassen. Bij KPN verdwijnen de komende jaren duizenden banen. Het telecomconcern schrapt tot 2015 4.000 tot 5.000 arbeidsplaatsen. Dat is ruim 20% van het totaal aantal banen in Nederland. Een aantal activiteiten zal worden uitbesteed. Of er gedwongen ontslagen vallen, is nog niet duidelijk. KPN heeft te maken met tegenvallende cijfers en heeft de verwachting voor de winst verlaagd. De nieuwe topman Blok zegt vooral voor Nederland negatieve trends te zien. Dat komt doordat mensen tegenwoordig minder bellen en sms'en en met hun smartphone meer gebruik maken van de sociale media. Blok komt over een kleine drie weken met een uitwerking van de plannen voor KPN. Er is veel mis met de hygiëne in verpleeghuizen, constateert de Consumentenbond. In vier op de tien instellingen is de gezondheid van de patiënten in het geding. Bij controles bleek dat deze verpleeghuizen smerig zijn... en dat er een grote kans bestaat op het oplopen van infecties. Vloeren plakken, er hangt een urinelucht, medicijnen zijn over de datum... het personeel was zijn handen niet goed... en washandjes met ontlasting worden bij de gewone was gegooid.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 De straling is te hoog om er veilig te verblijven. Het risico op blootstelling aan radioactiviteit is te groot. Daarnaast wil de regering voorkomen dat huizen worden leeggeroofd. Mensen die niet voor middernacht weg zijn, riskeren een boete of zelfs gevangenisstraf. Per gezin mag één persoon wel kort het gebied in om wat spullen op te halen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 ANWB ah, verkeersinformatie met nog 46 files, om precies te zijn. Als je dat optelt, kom je op 160 kilometer. Dit zijn de files die opvallen. De A1 Amsterdam-Amersfoort, precies tegen de normale spitsstroom in, staat 8 kilometer tussen de Abrit Gooimeer en het knooppunt Eemnes. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. A6 bij Lelystad in de richting van Almere staat 5 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En de A8 in de richting van Amsterdam tussen Krommenie en Ossaan, 5 kilometer. Die file is daar zo. Hardnekkig, omdat er op de A10 Noord in de richting van Amersfoort een groep ganzen heeft gelopen. Nou, die zijn inmiddels aan de kant. Maar tussen Oostanenwerf en Schellingwouden staat er 5 kilometer in de richting van Amersfoort op die A10 Noord. A12 vanuit Den Haag naar Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik. Bij Utrecht is dat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de A28 richting Utrecht staat tussen Amersfoort Vathorst en Leusden 7 kilometer.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 En Lara Renssen. Mm, lekker buiten in de zon. Het is vier minuten over negen. Nou, daar denken ze bij de brandweer in Zeist heel anders over. U hoort zo waarom. We gaan eerst naar hele vieze huizen. Er zijn gangen die naar urine ruiken, vloeren die plakken... en personeel dat de handen niet wast. In ieder geval onvoldoende. Veel verpleeg- en verzorgingshuizen zijn volgens de Consumentenbond veel te smerig. De bond waarschuwt dat kwetsbare bewoners sneller infecties kunnen oplopen. Als het niet hygiënisch is, kan je makkelijk, hygiënisch is, kan je makkelijk een hondinfectie krijgen. Um, je hebt gewoon recht als jij in een verpleeghuis woont op een gezond en een veilig huis. En uh, ja, in vier op de tien gevallen is dat dus niet het geval. Wij gaan naar uh, directeur Aad Koster van uh, Actis. Um, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de kritiek van de Consumentenbond? Nou, het is uh, teleurstellend, het onderzoek. Uh, het zet ons weer eens even goed, uh, uh, zeg maar, uh, maakt ons scherp om uh, daar uh, weer eens goed naar te kijken. Uh, de, de, de uitkomsten zijn uh, natuurlijk op een aantal gevallen niet goed. En uh, daar moeten we veel mee aan de slag. Ja, uh, maar dit uh, heb ik al vaker gehoord. Dat het vies is en dat het uh, uh, beter moet. Hoe komt het dat dat nog steeds niet in orde is? Nou, uh, ik denk dat er ook heel veel organisaties zijn die het wel uh, goed op orde hebben. Ja, uh, ja. En uh, er zijn uh, 37 organisaties nu onderzocht. Uh, in, in ieder geval is het de prijs dat deze 37 organisaties met name toenamen... Zich laten onderzoeken door de Consumentenbond. Dat geeft aan dat organisaties er ook van willen leren. En dat zien we dus ook. Ja, ik snap u, want u bent van de organisatie voor zorgondernemers. Uh, dus u bent van de werkgevers. Ik snap dat u het een beetje downplayt. Maar nee, ik het is natuurlijk... helemaal niet down. Dat ik idee vind... krijg ik, ik wel een beetje. Nee, want ik heb oh. net gezegd dat ik de, de uitkomst ook teleurstellend vind. En ik vind ook dat we er flink mee aan de slag uh, moeten. Uh, maar uh, ik zeg ook dat heel veel organisaties dat doen en uh, ja, dat uh, natuurlijk uh, zaken altijd beter kunnen en dat blijkt nu ook. Heeft u er een verklaring voor? Uh, ja, ik denk dat, uh, uh, nou ja, dat, dat gewoon een aantal dingen niet goed wordt opgepakt. Uh, dat heeft uh, deels te maken met dat misschien een aantal dingen ja, niet, uh, niet een beetje versloft, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is dus, principe... nog geen verklaring. Waar, waar, uh, waar komt het door? Want de Consumentenbond zegt van voor hetzelfde geld kunnen ze het ook wel goed doen en wel schoon houden. Ja, nou ik denk dus dat het inderdaad uh, bij een aantal dan <coughs> niet goed onder de aandacht uh, is gebracht. hun uh, medewerkers niet uh, voldoende, oh, sorry, voldoende daarop uh, uh, op, op geschald worden of daarop ingereden worden. Uh, dat het even minder aandacht heeft gekregen. Het is natuurlijk ook niet niks waar onze organisaties voor staan... met 150 euro per dag per cliënt. Ja, maar moet je daarover... natuurlijk ook wat scherpe keuzes uh, maken. Daarover zegt de Consumentenbond juist, daar ligt het niet aan. Het is meer, uh, inderdaad nou... wat u zelf ook aangeeft, dat het, dat het versloft... Dat, dat er geen oog voor is. Nou ja, ik denk wat ik zeg, dat is inderdaad dus goed... daarom dat de Consumentenbond ons daar nog weer even uh, goed uh, scherp uh, op maakt... en dat we daarmee aan de, de slag uh, gaan... Uh, nogmaals, dat gebeurt dus niet bij iedereen. Uh, en tegelijkertijd uh, zie ik wel dat het uh, niet gemakkelijker wordt voor organisaties uh, met alle eisen waar ze aan moeten voldoen. En de middelen die ze daarvoor beschikbaar hebben. En dan is het soms heel uh, moeilijk om, uh, uh, dat je voor de keuze staat om de euro's die je hebt, die 150 euro, te besteden aan meer uren aan het bed... Of aan meer uren voor de, voor de schoonmaak. En dat is soms wel eens lastig. Wat gaat u eraan doen? Wat gaan de Ondernemersclub voor maatregelen nemen? Nou, het eerste is dat wij dus zelf met een aantal externe deskundige hygiënisten. een ondersteuningsinstrument hebben gemaakt. trainingsaanbod. Wat we binnenkort aan onze leden ter beschikking stellen. Om, ja, om gemakkelijk en snel weer op het goede niveau te komen. En mensen weer bewust te maken van de eisen die de hygiëne ons stelt. En uh, ja, we zullen natuurlijk ook blijven aangeven dat, uh, dat het uh, ook financieel uh, beter mogelijk moet worden gemaakt om aan alle eisen die je aan moet voldoen, van brandveiligheid tot hygiëne, van uh, uren aan het bed, aandacht, uh, medische zorg, uh, dat dat uh, ja, wel steeds uh, krapper wordt en dat we daar echt iets aan moeten doen. Nou uh, geeft de bond, consumentenbond ook aan dat de inspectie voor de gezondheidszorg te weinig doet. Uh, ze pleiten voor onaangekondigde controles door de inspectie. Uh, ja, dat is misschien... Misschien niet zo'n gek idee, hè? Nou, ik vind dat de inspectie inderdaad zijn werk moet doen... en de controles moet doen op meer aspecten. Dat is uh, prima. Uh, daar ben ik uh, geen tegenstander van. Want uh, dat... Uh Zorg dat de organisaties uh, ja, die het niet goed doen, daar nog eens goed op worden gewezen. Dat, dat is prima. zou u ook helpen, zegt u ja, Dat vind ik ook. Ja. En, uh, wij doen daar natuurlijk zelf ook veel aan. We, we, we verplichten onze leden om uh, over allerlei aspecten van, uh, van de zorg... ook uh, uh, de onderzoeken die ze doen op kiesbeter.nl bijvoorbeeld te zetten. Dus dat, daar zijn we voor. Transparantie, dat helpt ons om ons verder te verbeteren. En organisaties die er echt een potje van maken... die moeten gewoon ook aangepakt worden als ze niet verbeteren. Uh, dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. Wat ik wel... Uh, verkeerd vindt, is uh, zeg maar om er weer een nieuwe verplichting op te leggen, dat je jaarlijks weer een, een onderzoek doet enzovoort, want dat betekent weer dat je daar weer protocollen voor moet gaan maken, weer formulieren en rapporten ja, precies, en ja. ik denk van laten we nou, we hebben regels, we moeten ons aan die regels houden, daar waar het niet gebeurt moet je zorgen dat je jezelf verbetert en dat je het aanpakt uh, en dan moet je bestuurders op aanspreken en bestuurders moeten hun medewerkers daarop aanspreken, uh, dat is prima. Uh, maar we moeten niet weer allerlei nieuwe regels gaan invoeren. Want dat is vaak de Pavlov-reactie die we hier in Nederland kennen... En uh, laten we dan gewoon uh, uh, ja, de inspectie zijn werk laten doen. Ja. Maar niet weer allerlei nieuwe regels. En zou u zover willen gaan dat u iemand roiët als lid? Als ze niet uh, uh, snel de boel schoner krijgen, uh, maken? Uh, ik heb in het verleden wel eens uh, een lid uh, aangesproken. Op, uh, dat was toen uh, met andere resultaten. En uh, uh, daar cris op aangesproken. Die heeft uh, zelf toen maar zijn lidmaatschap uh, opgegeven. Oh, uh, ja, dat, uh, dat was ook prima. Uh, alleen uh, wat je dan wel merkt is dat, dat betreffende, die betreffende organisatie dan wel gewoon uh, gecontracteerd Blijven worden door de zorgverzekeraar. En dat vind ik dan wel vreemd. Ja, dat is dan wel weer vreemd. Nou ja, als er maar nu iets gaat gebeuren. Meneer Koster, dank u wel voor uw uitleg. Prima. Aad Koster wordt u directeur van Actis, de Ondernemers in de Zorg. Na maanden onderhandelen is het zover. We hebben het er vanochtend al eventjes over gehad. Vandaag zetten, als het goed is, gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid hun handtekening onder het bestuursakkoord. Dan denkt u misschien, wat is dat? Nou, in dat akkoord zijn afspraken gemaakt over taken die provincies en gemeenten moeten gaan uitvoeren en misschien nog wel. Belangrijk over het geld dat ze krijgen. Belangrijk pijnpunt in dit alles zijn de bezuinigingen... op de sociale werkvoorzieningen, sociale werkplaatsen. We gaan naar politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Margreet. Het klinkt heel abstract, hè, dat bestuursakkoord uh, en het sluiten daarvan. Waar gaat dat nou allemaal over? Nou, voor een deel blijft het ook abstract. Oh, nee. uh, het wordt een soort kader, is het kaderafspraken. Kijk, het kabinet Rutte he, wil een kleinere overheid. Die overheid uh, die moet gewoon dicht bij ons, bij ons als gewone burger staan. En wat je nou in dit akkoord ziet, is dat het Rijk allerlei taken... die eerst op haar bordje lagen, een treetje lager neerlegt bij de provincie. Bijvoorbeeld gezag over regionale vliegvelden zouden naar de provincie moeten treed je af naar de gemeente? Dat heb je bijvoorbeeld over de jeugdzorg? Dat zit nu bij de provincie, moet naar de gemeente. En voor het kabinet is het heel belangrijk dat dit akkoord toch ondertekend wordt, want dan hoeft het kabinet niet steeds al die afspraken te bevechten. En dan staan die handtekeningen eronder en dan kunnen de provincies, de gemeente en de waterschappen eraan gehouden worden. Dus het is voor een deel of voor een groot deel verschuiving van taken. Maar heel belangrijk voor het kabinet is dat er meteen een forse bezuiniging mee gepaard gaat, want bijvoorbeeld op het terrein van de sociale werkplaatsen, de bijstand, de zorg, heb je het al over. 2,5 miljard euro aan bezuinigingen. Dus dat is een fors bedrag waar het kabinet groot belang bij heeft. Ja, maar dat is natuurlijk het probleem van de gemeente. Die krijgen nu uh, wat meer te doen plus uh, minder geld daarvoor. Ja, daar, het heeft natuurlijk ook zo lang geduurd... Hè, vanwege die, die, die grote geldkwestie die hier aan vastzit. Want ja, als er zoveel bezuinigd moet worden, moet het ergens pijn doen. En daar hebben de gemeenten uh, het natuurlijk moeilijk mee. Uh, ze moeten taken gaan uitvoeren op het terrein van de jeugdzorg. Dus zeggen de gemeente, daar moet er voldoende geld bij zitten. De gemeente uh, moet veel meer gaan doen om mensen aan het werk te krijgen. Die arbeidsmarkt. Dus willen ze geld. Maar er wordt ook bezuinigd op de, op de sociale werkvoorzieningen. Bijvoorbeeld op de bijstand. En eh, vooral die sociale werkvoorzieningen is de laatste week een groot probleem geweest. Eh, daar gaat minder geld naartoe. En dan zeggen de gemeenten. Ja, straks hebben we helemaal geen sociale werkvoorziening meer. Vanwege die financiële problemen. Dus is er nu een, een noodfonds afgesproken. Hè, van zo'n 400 miljoen euro. Eh, meer wil het kabinet echt niet. Eh, een aantal gemeenten vindt het dan ook weer te weinig. Maar goed, de VNG, de koepel van de gemeente. Heeft toch besloten hier genoeg doen en zal dan waarschijnlijk vandaag toch haar handtekening zetten... onder dat hele bestuursakkoord. Nu spraken wij eerder vanochtend um, met uh, Jan Jaap de Haan. Hij is wethouder in Leiden. En hij zei, Het heeft veel te maken ook met die sociale werkvoorziening... hij zei: ik zet hier mijn handtekening liever niet onder. Dus de, de steun is... Um ja, niet breed gedeeld. Die is in ieder geval mij. nog niet gegarandeerd. Want vandaag tekent de VNG dan een principeakkoord... en legt het in mei voor aan al die gemeenten. En je merkt dus duidelijk die gemeenten denken verschillend. Ja, dit was Leiden. Uh, uh, Zo'n gemeente wil graag meer geld in het noodfonds. Uh, Zo'n 300 miljoen erbij, zeggen ze eigenlijk. Andere wethouders in andere plaatsen zeggen ook... Ja, het is eigenlijk niet acceptabel om dit bestuursakkoord te ondertekenen. Uh, maar goed, er zijn ook andere wethouders hoor, die zeggen... laten we nou wel tekenen, want er staat veel meer in... Hè, dan alleen die sociale werkvoorziening. En als je dit niet tekent, krijg je ook... de goede dingen niet. En, eh, dus is het verstandiger om dit wel te doen. Er zijn ook gemeenten die het niet zozeer om het geld gaat, maar die zeggen hoe moeten wij nou als kleine gemeente al die taken gaan uitvoeren? Bijvoorbeeld over de jeugdzorg of gaan ook taken naar, eh, over zorg naar gemeenten die nu via de AWBZ, hè, die Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden geregeld. Eh, dat moeten gemeenten gaan doen en zeggen kleinere gemeenten wij zijn helemaal niet op die taak berekend. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar goed, er zitten Zoveel zaken in dit bestuursakkoord dat het heel moeilijk is om het op één punt af te laten ketsen. Dus ja, wat die gemeente gaan doen, dat moet de komende tijd nog blijken. Goed. Margreet Boer in Den Haag, dank je wel is droog, droog, droog, warm en dus vooral droog. Dat betekent code oranje voor de brandweer. Eerste de verkeersinformatie bij de is Dennis mooi. Er staan nog 33 files, maar zo'n 120 kilometer bij elkaar opgeteld. Uh, noem even de files die opvallen. De A1 Amsterdam- Amersfoort, tussen de afrit Meer en Blarikum 5 kilometer. En de A8 naar Amsterdam, staat tussen Krommenie en Oostzaan ook 5 kilometer. A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoopendraasdorp Raasdorp 7 en op de A10 Noord, in de richting van de A10 Oost, tussen schelling en Diemen, 4 kilometer. Ze vielen die um, ja, een klein uurtje geleden werd veroorzaakt door uh, een troep ganzen. A28 Zwolle-Amersfoort, tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over negen, het zonnige warme weer van de laatste dagen. Marcel al heeft ook nadelen in de regio Utrecht geldt vandaag code oranje. Dat betekent groot gevaar voor natuurbranden door de droogte. En dus wordt er van alles gedaan, extra gesurveilleerd... bijvoorbeeld op de grond en vanuit de lucht, verslaggever Karin Alberts. Kijkend uit de grote ramen van de brandweerkazerne in Zeist... dan zien we veel groen, groene bomen. Maar een eindje verderop ligt de heide. En die ligt er behoorlijk droog bij, Marcel Geluk. Ja, dat is correct. De droge periode is vroeg dit jaar. De heide is erg droog. Nou, we zien wel heel veel fris groen aan de bomen, dat is gunstig. Maar ja, de natuur is wel kwetsbaar op dit moment. En de branden die uitbreken, dat is vooral in die heidegebieden? Uh, nou, dat zou natuurlijk in alle type natuur kunnen gebeuren. Maar de heide is wel extra kwetsbaar nu. U bent uh, specialist, specialist natuurbrandbeheersing vanuit de veiligheidsregio Utrecht. Wat betekent dat nou? We zijn nu in deze kazerne als er zo meteen een alarm komt. Er is ergens een natuurbrand. Moet u dan mee om ter plekke aanwijzingen te geven? Nou, niet in eerste instantie. Uh, maar zeker als het wat groter wordt, uh, dan zal ik daar zeker gaan coördineren. Uh, maar onze mensen in de regio zijn goed opgeleid. En vanuit iedere kazerne kunnen we dus gewoon de bluswagens zelfstandig te plaatsen... om daar de bestrijding ter hand te nemen. En wat is uw taak dan? Op het moment dat het wat groter wordt, dan hebben we het over meer dan tien uh, bluswagens. Nou, dat zijn er natuurlijk nogal wat. En dan wordt het belangrijk dat er ook gecoördineerd wordt om de bestrijding effectief te laten verlopen. En die coördinatie neem ik dan ter hand. Vandaag gaan er ook vliegtuigen de lucht in, hè? Charlie, heten ze. Ja, uh, we zitten nu in code oranje. Dat betekent dat wij uh, uh, vanuit de lucht onze gebieden gaan uh, bewaken... We hebben daar een surveillant in zitten die ook vanuit de lucht dus de natuur bekijkt. En op het moment dat de brand is, dan zal hij dat direct melden. Hij heeft contact met de alarmcentrale en met de blusvoertuigen. Zodat direct de voertuigen ter plaatse kunnen gaan. En op die manier hopen we dan de brand klein te houden. Het is nog vroeg. Betekent dat ook dat de kans nu een stukje kleiner is dan wat later op de dag als er wandelaars zijn? Want het zijn toch vooral de wandelaars die uiteindelijk die branden veroorzaken, of niet? Nou, dat is, zou ik niet zo durven zeggen. Uh, maar uh, ja, mensen zijn helaas ook wel eens onvoorzichtig. Niet altijd bewust natuurlijk. Maar uh, de kans dat daardoor brand ontstaat, neemt wel toe. Ja, dus dan een peukje weggooien, dat soort werk. Uh, ja, dus dat is ook wel een oproep aan de mensen. Als je het bos ingaat, en dat zou ik zeker doen, want het is echt prachtig nu in deze tijd. Maar wees extra voorzichtig. Rook niet in het bos. Uh, wacht daar even mee totdat u uit het bos bent. Maak geen open vuren. En als u ook met de auto richting het bos gaat... En let dan ook goed op waar u de auto parkeert. Zodat u Ma geen, maak geen blokkeert, bijvoorbeeld. Maak geen open vuren, dat, dat mag toch überhaupt niet? Nee, maar wat we wel eens zien is dat er op recreatieterreinen... nog wel eens gebarbecued wordt. En die recreatieterreinen liggen hier ook midden in de natuur. Uh, dus doe dat nu niet. Nu kan ik me voorstellen, er zijn mensen die denken... oh jee, voorzichtig zijn, want het is extra droog. Maar er zijn misschien ook andere mensen die denken... hé, hey, het is extra droog, kansen. Uh, helaas is dat altijd uh, het geval. Uh, daarom een oproep altijd aan iedereen, gebruik je verstand en uh, geniet van de natuur. Maar ga er ook met respect mee om. Want mensen die het moedwillig in brand steken, daar heeft u elk jaar mee te maken? Helaas wel. Uh, dat zijn natuurlijk wel mensen die uh, wel het veroorzaken. En uh, daarom ook een beroep, uh, gebruik je verstand en doe dat zeker niet. Maar wat is uw ervaring? Wanneer op de dag breekt zo'n brand meestal uit? Is dat ochtends, middags, avonds? Uh, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Dat varieert over de dag. Uh, over het algemeen in de middag of in de vroege avond. Uh, dat zijn wel de meest voorkomende momenten. Maar voorspellen kunnen we het niet. We hebben geen glazen bol. Dus we weten niet wanneer waar brand ontstond. Want ja, dan waren we er zeker snel bij. Dus het is altijd afwachten. Uh, onze ervaring is natuurlijk wel dat, uh, ja, dat het maar zo kan gebeuren. En daarom staan we nu extra paraat natuurlijk. Dus de kans dat in deze ochtendsuitzending er nog een uitdruk is voor een grote heidebrand, die is niet zo heel groot. Uh, ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet 1, 2, 3, nee. Nou, zijn dus we nog tien minuten. Het is tien minuten voor half tien uur. Daar staat naar het NOS Radio 1 Journaal. Parijs wordt de afgelopen jaren overstroomd door Nederlandse kunst. Vorig jaar waren schilderijen van Piet Mondriaan in Parijs te zien. Kort geleden begon een expositie van Kees van Dongen. En vandaag start een tentoonstelling in het Louvre van schilderijen van Rembrandt. Correspondent Frank Renaud ging op zoek naar het succes van de Nederlandse kunst... en zocht dat uit in een Parijs museum. In het gemeentemuseum voor moderne kunst in Parijs staan de zalen echt vol met mensen. De Fransen staan hier in de rij voor de Nederlander Kees van Dongen. Er zijn veel schilderijen te zien, ook uit zijn Parijse tijd bijvoorbeeld. Je kunt ook de muziek horen die er destijds gespeeld werd op de feesten die Van Dongen daar zelf organiseerde in Parijs. En nu, uh, les bras We staan voor het schilderij Het Idool van Kees van Dongen uit 1908... Een blote, naakte vrouw met haar armen omhoog en haar hoofd opzij. Directeur Fabrice Ergo van het gemeentemuseum. Is dit een van uw favoriete doeken van Van Dongen? is een toiles Het is een toile assez majeure dans de l'art. Ja, dit is een van mijn persoonlijke favorieten, maar het is ook een belangrijk kunstwerk op zich, omdat het, het vakmanschap toont van Van Dongen. De manier waarop die kleuren gebruikte, de manier waarop die vormen tekende. Maar de belangstelling is groot. Er staan echt ontzettend veel mensen hier in de zaal. We hebben nu al meer dan 30.000 bezoekers gehad in drie weken tijd. En dat is veel? Dat is dat veel? En dat is voor ons een hele mooi cijfer voor qua bezoekers. Maar in elk geval, ik zeggen bonjour aan alle en En remercier voor wat interesse voor deze expositie. We lopen inmiddels in het Louvre in hartje Parijs, het grootste museum van de Franse hoofdstad. Want daar staat ook Nederlandse kunst centraal. De komende maanden zijn hier schilderwerken te zien van Rembrandt. En Kees van Dongen en Rembrandt zijn niet de enige. Tot een maand geleden waren schilderijen van Piet Mondriaan in het Sant Gepompidou te zien. Daar kwamen per dag meer dan 4000 bezoekers op af. Een jaar geleden werd in Parijs ook een tentoonstelling over Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw georganiseerd. Zoals Frans Hals en Johannes Vermeer. En ook dat was al een enorm succes met gemiddeld 4000 bezoekers per dag. Het was de best bezochte tentoonstelling van dat museum vorig jaar. En nu in het Louvre dus Rembrandt. Jeanne Wikler is directeur van het Institut Nederlandais in Parijs, het instituut dat de Nederlandse kunst hier promoot en vertegenwoordigt. Mevrouw Wikler. Wat is er de oorzaken van het succes van Nederlandse kunst hier in Parijs? Ik denk dat voor een deel komt dit omdat wij uh, steeds meer vanuit Nederland... ook uh, tentoonstellingen delen met andere musea en ook laten reizen. Ook in Frankrijk en met name nu in Frankrijk. Wat betekent dat als we kijken naar bijvoorbeeld Mondriaan en Van Dongen... dat een deel van die kunst uit Nederland komt... en dat het te danken is aan de samenwerking tussen musea? Zeker. Uh, een heel groot deel van de kunst in de Mondriaan tentoonstelling kwam... van het gemeentemuseum van Den Haag, Charlie Torop en uh, van Nongen die nu in het de, in de moderne kunstmuseum, dat komt van Boijmans voor een grootste deel. Dus daar, je ziet wel dat er een nauwe samenwerking is met de Nederlandse musea waar ook een nieuwe generatie directeuren uh, te zien is. En die directeuren komen vaak met internationale ervaring, veel contacten uh, in het buitenland. De manier van om een oplossing te vinden. Om de figuur van Christus En ook uh, uh, zijn ze bewust van de economische realiteit. Het is tegenwoordig bijna niet meer te doen om alleen voor jezelf een tentoonstelling te maken. Je moet het eigenlijk delen met andere musea, want die nemen een deel ook van de kosten. U hoort het. Voor Nederlandse kunst moet u in Parijs zijn. Zeven minuten voor half tien. Joris van der Kerkhoff ging vanochtend in Tilburg... van de stagemakelaar naar de school, naar het stagebedrijf. Allemaal hebben ze belang bij de maatschappelijke stage. blijven natuurlijk de scholieren over, want die moeten het doen. Hebben ze er een beetje zin in, Joris? Alexander heeft er zin in. Hij heeft, toen hij hier binnenkwam, had hij gewone kleren aan... en nu heeft hij een wit jasje aan in het zorgcentrum hier in Tilburg... waar hij gaat werken. Wat voor werk ga je vandaag doen? Uh, ik ga koffie en thee rondbrengen in uh, de Rijshoeven. Boeiend? Ja, ik weet het, maar uh, ik doe zeg maar, gewoon ook extra werkzaamheden. Wat zijn die extra werkzaamheden? Uh, als, een, als iemand een bewoner vraagt van de Rijshoeven... ik heb u hulp nodig, dan geef ik uh, hulp. En ik uh, observeer hoe de mensen, hotelassistenten en vrijwilligers... ook uh, zeg maar, uh, meewerken in uh, de zorg. Hotelassistent? Ja, die, uh, die mensen die... Uh, die werken, zeg maar, uh, koffie thee rondbrengen. Die maken de bedden op, zeg maar net als een hotel. Die, uh, ja, die maken een afwasje, Om verder rest. Dat, uh, dat is hun taakbeschrijving. Uh, Hoe is het voor jou, waar, alles beweegt, alles kan bewegen. Uh, je hebt geen enkele uh, handicap, bent jong. Om tussen mensen met uh, verschillende handicaps, wat oudere mensen ook, uh, te werken. Wat word je daar wijzer van? Nou... Uh... Je moet, je moet een goed temperament hebben. Je, je, moet ook, je moet ook met die mensen kunnen omgaan. En uh, Ik vind het mooi om in hun oog te kijken en dat ik ze hun heb geholpen. Dat is net zoals bij kinderen, die zitten dan vol energie. Maar hier zitten dan, zijn dan veel rustiger mensen. En ja. uh, Er ja, zijn twee kanten natuurlijk, rustig en energievol. En dat zijn twee kanten waar ik heel graag mee, mee werk. Ja, heb je bij mevrouw Mutsa's al in de ogen gekeken... Ja. Dat doe je nu. Ja. ja. <laughs> doet je het goed? Ik vind dat je het prima doet, ja. ja. Hij doet het echt, uh, echt prima. Je kunt ook echt iets aan hem vragen. En dan, dan, dan luistert hij naar. En uh, dan helpt hij je ja, als je iets vraagt aan hem. Dat, nee, hij heeft echt ook... Uh, hij straalt wat uit. Ja, jullie kijken elkaar nu recht in de ogen aan. Uh, vandaag praat de Tweede Kamer erover. Het wordt nu waarschijnlijk overal in het land uh, verplicht. Zoals de, de meeste plekken gebeurde het al. Nou, financieel uh, zijn er, uh, wel wat, is er wel wat gedoe. Er wordt 10 miljoen euro minder uh, besteed dan, uh, dan dat er nu voor begroot staat. Daar heb je helemaal niks mee te maken. Uh, in jouw klas uh, is daar niet het gevoel van uh, maatschappelijke stage, saai? Um, nou... Een beetje, je kunt het wel een beetje aflezen. Alleen het is niet zo dat iedereen dat uh, is. Want je kan ook eigen initiatief nemen en dan kun je zelf een stage doen. En Ik had je voorgenomen om uh, je collega's uh, niet zwart te maken. Dat ze het allemaal saai vinden. Nou, dat doe je goed ook. Veel plezier uh, vandaag en morgen nog, want morgen is de laatste dag. En u ook, mevrouw Metsers. Wordt het al eerder. KPN gaat reorganiseren en een kwart van de banen schrappen. Vooral omdat de laatste maand enorme versnelling en verandering te zien is in het belgedrag van mensen. Onbeperkt internetgebruik vreet aan de telefoonklikken en de sms-berichten. En kost KPN en dus omzet en geld. En dus ook winst. Dat zegt de nieuwe topman Ilko Blok. En We zien de afgelopen maanden een versnelling van de verandering van het gedrag van... Consumenten, Waarbij het gebruik van de nieuwe apps om te communiceren exponentieel aan het stijgen is. Uh, ja, met een uh, negatieve impact uh, uh, op de omzet en het resultaat. Meer dan dat we uh, verwacht hadden. Wij gaan hierover praten met uh, telecomonderzoeker Ed Achterberg. Hij is van Telecom Paper. Meneer Achterberg, goedemorgen. Goedemorgen. Had KPN dit nou niet kunnen zien aankomen? Ja, het is altijd de achteraf kijken uh, uh, uh, hoe, of ze dat hadden kunnen zien aankomen. Ik denk wel dat ze hadden het kunnen zien aankomen. Uh, de snelheid waarmee het aankomt is dan altijd weer een grote verrassing. Maar de, het aantal smartphones uh, stijgt al uh, ger geruime tijd. Ja, en, en, uh, en bovendien uh, het aantal applicaties waarmee je gratis bijvoorbeeld kunt chatten. Ik noem maar wat uh, WhatsApp bijvoorbeeld. Waarbij je het hele sms'en uh, niet meer gebruikt. Dat is al een tijdje uh, gaande. Dus ja, dan denk ik, een dan, dan tel je één en één bij elkaar op en dan is het twee. Ja, bijna wel. Alleen wat je ook zag, dat was nog een tegendraadse trend. Is dat doordat mensen een smartphone hadden, uh, meer mensen gingen sms'en. Dus je zag nog wel een stijging van het aantal sms-berichten voor het vorig jaar. Maar halverwege vorig jaar uh, is daar toch wel de kentering aangekomen. En ik denk dat uh, ja, de snelheid waarmee wij als Hollanders smartphones omarmen en ook gebruiken. Daar zijn we echt wel uniek in. Uh, dat gaat dus blijkbaar veel harder dan uh, gedacht. Nou, hebben alle telefoonmaatschappijen hiermee te, te, mee te maken? Die, diezelfde problemen? Ja, uh, T-Mobile en Vodafone zijn, zijn niet anders dan KPN. Die zullen hier ook last van hebben. En wat bij KPN misschien nog een versterkende factor is. Dat KPN natuurlijk het uh, merk High heeft. als een jongere merk. En het zijn natuurlijk voornamelijk die jongeren die deze nieuwe technologieën zo uh, ruim omarmen. Dus ik denk dat zeker bij Haai uh, de klappen wat uh, groter zullen zijn. Ik heb ook een beetje het idee dat Blok nu uh, de nieuwe topman van KPN aan het puinruimen is. Hij ontkende dat zelf. Maar heeft hij te maken met de erfenis van, uh, van scheepbouwer? Heeft hij niet op zitten letten? Nou, als je de cijfers goed bekijkt van KPN. en uh, ze gaan inderdaad uh, eh, fors reorganiseren. 20 tot 25 procent van de mensen in Nederland eruit. Uh, ze gaan de investeringsniveau uh, opschroeven. Uh, klinkt toch een beetje als uh, achterstallig onderhoud. wat nu uh, versneld doorgevoerd moet worden. Dus je zou kunnen zeggen, ja. Misschien heeft scheephouder te lang de, de schone schijn gehouden. En moet Eelco nu paanruimen. Ja, en dat terwijl ze al zo ingrijpend gereorganiseerd gere hebben al jaren. Krijgt nu ook de consument het op zijn brood, de klant van KPN? Nou ja, door bijvoorbeeld 20% van je personeel eruit te sturen... wordt dus je kostenbasis vrij fors lager. Dus het kan best zijn dat de consument hier weinig van ziet. En dat er gewoon aan de kostenkant gesneden wordt om de terugloop op te vangen. Um, en het hangt ook een beetje van je gedrag af. Ik denk dat, he, wat de KPN zei, we gaan ons uh, spraakabonnementen omvormen tot dataabonnementen. Uh, he, want heel veel mensen kopen dus een spraakabonnement, die wel ze dat helemaal niet gebruiken. Dus nee. ik, ik denk overal dat je als consument hier direct niet uh, iets uh, van zult merken. Uh, en je ziet, maar je ziet de afgelopen maanden, de kwartaal wel, dat operators proberen ja, meer geld bij de consumenten weg te halen. <lacht> ja. um, Alsof ze dat, uh, dat uh, nog niet deden. Nou ja, ik bedoel, uh, elk commercieel bedrijf wil natuurlijk gewoon geld verdienen. Ja. En als je als bedrijf uh, aan de andere kant uh, onder je stoelpoot wordt geknaagd door de Europese Unie en door de overheid die allerlei uh, eisen uh, uh, oplegt... en tarieven uh, naar beneden schroeft... ja, het moet een keer uit de lengte of de breedte komen. Het Achterberg van Telecom Paper. Hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, alsjeblieft. Goedemorgen. En zo zijn we aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1-journaal voor deze ochtend. Um, uiteraard meer in de loop van de dag uh, van de NOS op Radio 1. Um, wij zijn er morgen weer om zes uur. En natuurlijk veel nieuws ook bij de collega's van de KRO. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. We gaan veel geld verdienen. Oh, samen? Aan... Ja, we als Nederland in oh. dit geval oh. aan uh, Pols uh, afval. Uh, Henk Bleker, de staatssecretaris, op dit moment uh, op handelsmissie in Polen... en die gaat zo meteen uitleggen hoe we dat gaan doen. Verder maakt zometeen het Centraal Bureau voor de Statistiek... de stijfers uh, bekend van de regionale economische groei over 2010. En terwijl het Westen bezuinigt op defensie... investeert Rusland miljarden extra in de krijgsmacht... en dat heeft grote gevolgen voor de machtsverhoudingen in de wereld. Daarover gaat het zo meteen in Goedemorgen Nederland... en nog veel meer trouwens. Eerst nu het nieuws van half tien. Lijsola Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Het aandeel KPN is op de beurs na de opening fors gedaald en staat nu op een verlies van 7,5%. Vanochtend maakte het telecomconcern bekend dat er tot 2015 4.000 tot 5.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat is ruim 20% van het totaal aantal banen in Nederland. Of er gedwongen ontslagen vallen, is nog niet duidelijk. KPN heeft te maken met tegenvallende cijfers en heeft de verwachting voor de winst verlaagd. De organisatie van verpleeghuizen Actis trekt zich de kritiek op de slechte hygiëne in de instellingen aan. De Consumentenbond constateerde dat patiënten in vier op de tien instellingen het risico lopen een infectie te krijgen. Actis denkt dat het gebrek aan hygiëne komt doordat het belang daarvan niet goed onder de aandacht is gebracht... en dat medewerkers mogelijk niet voldoende geschoold zijn. De laatste gezinnen die nog in de buurt van de beschadigde kerncentrale in Japan wonen, moeten daar weg. Een gebied van 20 kilometer rond Fukushima is tot verboden gebied verklaard. Ondanks een eerder evacuatiebevel willen zo'n 60 gezinnen niet weg. Om, maar het is te gevaarlijk om er te blijven, de straling is te hoog. En zojuist is het CBS gekomen met de jongste werkloosheidscijfers die over de maand maart... André Meijnema, hoe staat het ervoor? Nou, de werkloosheid is in maart opnieuw verder gedaald. Want de voorbije maanden daalde de werkloosheid niet echt meer in ons land. In februari steeg het aantal werklozen zelfs weer heel licht. Maar nu dus weer minder mensen met een ww uitkering Vijfduizend minder dan een maand geleden. En er zitten nu 395.000 mensen zonder werk. En dat is 5,1 van de beroepsbevolking. En daarmee blijft Nederland en is Nederland ook gewoon in Europa... koploper met de laagste werkloosheid. Economie-redacteur André Meijnema. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met nog 24 files. De dagelijkse files worden nu snel korter. Er staat nu in totaal 85 kilometer. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de afrit Meer en Blarikum 4 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Soeterwoude-Rijndijk ook 4 ook is het nog aansluit op uh, flink wat uh, kilometers op de A7 en de A8 vanuit uh, Purmerend in de richting van Amsterdam. En op de A9 vanuit uh, ook maar naar Amstelveen, staat 7 kilometer tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp. Tot slot de A28 volle Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, ook hier 7 kilometer. Dit is Radio 1. Kro. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Rond dit moment publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek... de cijfers over de regionale economische groei over 2010... Staatssecretaris Henk Bleker gaat Polen van zijn afval afhelpen. De VVD roept Defensieminister Hans Hille op het matje. Omdat hij door de bezuinigingen de Nederlandse koopvaardij minder goed zegt te kunnen beschermen. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna vier over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Espelo. Vrijwel alle burgemeesters in het oosten van het land die zitten met hetzelfde dilemma. Houden we de traditie in ere of verbieden we de paasvuren vanwege brandgevaar? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.karo.nl Zojuist maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek de jaarcijfers 2010 bekend van de regionale economische groei. Contact met Michiel Vergeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdeconoom bij dat CBS. De economische groei over heel Nederland bedroeg vorig jaar 1,8 procent. Welke regio's zitten daaronder? Uh, we zitten er in Friesland, zitten we eronder, en in Utrecht zitten we eronder. En Friesland heeft er vooral te maken met de bouwnijverheid. Daar is uh, vorig jaar zelfs nog een krimp van de productie opgetreden. En dat heeft gezorgd dat het Friese cijfer het laagste is. Ja. Maar wij tekenen graag aan dat in alle provincies vorig jaar... de economie in herstel was, dat er een positieve groei te zien was... naar de grote daling in 2009. Juist. Maar goed, ook Utrecht, dat is tamelijk opvallend... want het is een randstadprovincie. Jazeker. En waar ligt dat nu aan? Het ligt dus vooral aan het zakelijke dienstverlening. Daar was vorig jaar het herstel nog heel bescheiden. Denk aan de ICT en ook aan de verzekeringsbranche. Daar is uh, soms ook minder omzet gedraaid. En dat heeft de groeicijf van de provincie Utrecht duidelijk gedrukt. Ja. Welke regio's zitten eigenlijk boven het landelijk gemiddelde? Nou, de topper is het afgelopen jaar Noord-Holland geweest. Daar zat men ruim boven het gemiddelde. En dan denken we aan Amsterdam en omgeving. Dat heeft sterk geprofiteerd van de aantrekkende export. En dan zit natuurlijk heel veel groothandel en andere handelsactiviteiten. Transportsector. Maar in Noord-Holland zit ook de basismetaalindustrie. In 2009 had hij een zeer slecht jaar. In 2010 een heel goed jaar. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat Noord-Holland koploper was... qua economische groei in 2010. Dankzij Corus dus. Uh, het heet tegenwoordig Tata Steel, dacht oh ja, ik. En die, waar, die ja. Draagt, ja, hoge... draagt een behoorlijk steentje bij <laughs> aan de basismetaalindustrie. Ik denk altijd nog steeds aan de hoofdovers. Maar goed, je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk, uh, dat is toch wel opvallend... dat Utrecht en Gelderland, waar de groothandel en de logistieke sector ook groot zijn... Uh, dat die er dan ook goed uit zouden moeten springen. Maar dat is dus niet het geval. Dat is niet het geval, omdat in Utrecht ook heel veel ICT'ers zitten. Daar is het vorig jaar uh, niet zo goed mee gegaan. En denk ook aan de verzekeringsbranche. Daar zitten nogal wat kantoren, hoofdkantoren, ook in Utrecht uh, en de provincie Utrecht... Recht. En daar is het veel minder goed mee gegaan... dan uh, gemiddeld bij andere bedrijfstakken. Ja. Nou vreest een groot aantal regio's de gevolgen van de krimp. Ik denk aan Zuid-Limburg, Noordoost-Nederland. Uh, zie je dat nog terug in de cijfers, of niet? Nee, dat zien we niet heel zwaar terug. Limburg ligt met 1,7 groei vrijwel op het landelijke ontwikkeling. En uh, Groningen uh, 1,2 iets achterblijvend... maar niet heel sterk achterblijvend bij het landelijk gemiddelde. Ja. De krimpregio's heeft vooral bet uh, betrekking... Op de toekomst als het gaat om uh, minder huishoudens. Maar uh, u weet dat er in de provincie Groningen op het ogenblik. een flink aantal energiecentrales in aanbouw zijn. Juist. Goed, met andere woorden, dit is een momentopname. En voor de toekomst kunnen we nog weinig zeggen. Dat doen jullie ook nooit hè, bij het CBS. Uh, voorspellingen voor de toekomst. Uh, desalniettemin vraag ik me wel af of die. Uh, nou ja, zorgenkindjes dan maar. tussen aanhalingstekens Utrecht, Gelderland, Friesland. of dat uh, volgend jaar weer een beetje beter zal gaan. Het heeft vooral te maken als de economie blijft aantrekken... en dat ook de uh, zakelijke dienstverlening ja. uh, daarvan gaat profiteren. Dan zal bijvoorbeeld uh, het midden van het land met Utrecht en Gelderland... daar duidelijk van profiteren. Ja. Nu was het bijvoorbeeld zo dat de industrie in 2010 duidelijk uh, de leiding had. En dat zagen we bijvoorbeeld ook terug in Noord-Brabant... met een groei iets boven het gemiddelde. En vooral in zuiden, oosten van die provincie, uh, rond Eindhoven... Maar goede economie, zelfs met ruim 3%, dat was daar de trekker van het herstel. Michiel Vergeer, hoofdeconom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar de staatssecretaris van Economische Zaken, landbouwbeleid en Innovatie. Henk Bleker, want die is op dit moment op handelsmissie in Polen. Nederland wil daar zijn kennis op het gebied van agri-food en afvalbeleid gaan verkopen. Meneer Bleker, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkerman. Hoeveel geld gaan we verdienen aan de Polen? Ja, dan moeten we even, even afwachten. Maar uh, er zijn wel goede berichten, met name in de, in de afvalverwerkende sector. Uh, we hebben zojuist met een uh, vijftiental ondernemers gesproken. En uh, die waren positief gestemd over de contacten die ze tot nu toe met, uh, met bedrijven in uh, Polen hadden. Ja. En uh, eentje meldde inmiddels dat een, hij uh, een mooie machine had verkocht... Ja. Uh, vanuit, uh, vanuit Nederland. Dus uh, ja, berichten zijn, uh, eerste berichten zijn positief. Juist. Als ik dan in eerste instantie hoor, wij gaan geld verdienen aan het Poolse afval... dan uh, denk je, dan krijgen we straks al die rotzooi van hun op de stoep. Klopt dat of niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Kijk, in Polen wordt tot nu toe 95% van het afval wordt gestort. Ja. Slechts 5% wordt verwerkt en verbrand en uh, daar wordt energie mee, uh, mee opgewekt. De Polen gaan natuurlijk ook de kant op, net als wij, dat we veel meer aan afvalverwerking, afvalverbranding en, en energieopwekking doen. En daar hebben Nederlandse bedrijven verdraaid veel kennis van, en technologische mogelijkheden en, en, en machines. Uh, en uh, uh, die willen we vanuit Nederland hier, uh, hier exporteren. Juist. Dus uh, we gaan gewoon in Polen, met moderne Hollandse technologie, ja. uh, de Polen helpen om uh, het afval op een betere manier, een milieuvriendelijke manier uh, te verwerken. Juist. En met hoeveel orders of letters of intent, zoals dat heet, uh, hoopt u terug te keren? Nou, kijk, ik ben zelf ook ondernemer geweest en ik weet... Uh, een missie is heel belangrijk uh, om, laten we zeggen, de klap op een, uh, op, een, op, een, op een deal te geven. Dat zal uh, vandaag, morgen ook wel gebeuren. Uh, maar het vervolg is vooral ook belangrijk. Je legt contacten. Uh, en wat ik nu heb gehoord is dat er uh, heel veel interessante contacten zijn gelegd... waarmee men ook uh, ja, de komende weken verder mee wil. En dat kan dan stap voor stap leiden tot, uh, tot zakelijke overeenkomsten. Ja. En die agri -food sector wat hoopt u daarvoor te bereiken? Nou, bijvoorbeeld, er zijn, er zijn hier bedrijven die, die willen met name proberen, om, waar het gaat om de aardappelteelt, waar Nederland natuurlijk heel erg goed in is, in de consumptie aardappelen en het pootgoed daarvoor. En die willen proberen om hier in, in, in Polen, als het ware, voor de Poolse markt, bijvoorbeeld hoogwaardig pootgoed voor, voor de consumptie aardappelen, uh, neer te zetten. Ja. Uh, en dat levert ook weer een hoop geld op. Juist. Nou wordt Polen op 1 juni voorzitter van de Europese Unie. Dat komt mooi uit. Dan bent u daar ruim een maand van tevoren. Dus dat is altijd handig. Kunt u meteen uw ideeën neerleggen over de Europese inkomenssteun aan de boeren die u wil? Ja, ik heb uh, vanmiddag een uh, gesprek met mijn uh, Poolse collega, de, landbouw, uh, de landbouwminister. Uh, en er spelen eigenlijk twee dingen van uh, ja, de Polen en de Oost-Europese landen en leden van de Europese Unie die willen wat meer ...geld uit het uh, grote Europese landbouwbudget van ongeveer 40 miljard. Dat is gedeeltelijk ook wel uh, verdedigbaar, dus daar zal ik hem ook wel uh, gedeeltelijk in steunen. En aan de andere kant, uh, maar dat moet ook niet te gek worden... ...want we willen in Nederland wel een groot deel, ook een stevig deel overhouden voor de toekomst. Ja. Uh, dat is de ene kant van de medaille. En we willen met name benadrukken dat elke lidstaat ook uh, ruimte moet krijgen... ...om uh, uh, naar eigen inzicht uh, de, de, de steun aan de boeren toe te delen. En wij in Nederland zeggen, het moet geen inkomenssteun zijn, maar het moet, uh, het moet steun zijn voor boeren die, uh, die, uh, die willen vernieuwen. Die, uh, die energievriendelijker, milieuvriendelijker, diervriendelijker, natuurvriendelijker willen boeren. Ja. Uh, en uh, dat is hier natuurlijk anders. Je hebt hier 1,4 miljoen boeren, wij hebben er 100.000. Ja. En hier is het vooral ook de bedoeling om uh, ja, de agrarische sector, uh, de, de kleine boeren uh, in de benen te houden. Ja. Uh, terwijl wij vooral het geld willen benutten om uh, boeren op de toekomst. Uh, boeren van de toekomst te ondersteunen. Ja, dus daar zullen we nog wel een pittig gesprek over hebben. Ja, zegt u er daarbij ook bij uh, dat u in Nederland uh, door de bezuinigingen uh, het halve natuurbeleid aan het afbreken bent, of niet? Nee, want dat, uh, dat vindt ook niemand eigenlijk. Oh, nou ja, dat is wel de kritiek van de natuurinstanties die je hoort in dit land. Ja, nou, we zijn een goed gesprek. U uh, <laughs> heeft gisteren een debat met de Kamer gehad. Ja. En uh, als ik de kans krijg een aantal jaren, dan zal men zal nog versteld staan... Van, van, wat we, van wat deze regering op het terrein van natuur realiseert. Nou ja, ik zeg het niet voor niks... Bij mij want... geldt geen woorden, maar daden. Ja, dat weet ik. Maar ik zeg het niet voor niks... want uw eigen ambtenaren hebben u, als ik goed ben geïnformeerd... gewaarschuwd dat als u de bezuiniging op natuurbeheer doorzet... u politiek risico loopt omdat u uh, Europese afspraken negeert. Ja, maar uh, ik ben niet van het bange soort. En als ik vind dat, uh, dat afspraken met Europa zijn... die in redelijke wijze gesproken niet uitvoerbaar zijn of tot gevolg hebben dat de, de, de economie op het platteland uh, op slot komt te staan, ja. dan ga ik gewoon het pittige gesprek met Europa aan. En in Europa zitten ook geen onredelijke mensen. Dus uh, ik, ga niet bij voorbaat, uh, ik leg me niet bij voorbaat neer bij, uh, bij, uh, bij dit type van uh, constateringen. Het is te... even goed knokken en goed overleggen met de eurocommissaris. En dan hoop ik dat we stapje voor stapje een beetje in onze richting kunnen komen. Helemaal goed. Eerst even een paar afvalmachines verkopen daar nog in Polen. Ik dank u wel. Ja, ja, ja. En het mooie is, het mooie is, het is wel heel grappig. Ik ben hier in Polen ja. en dan zit er, zit er een ondernemer. Ja. En die heeft, die heeft bijna een afvalmachine verkocht. En die woont, het bedrijf zit op 10 kilometer van mijn woonplaats. Dat is toch geweldig. U hebt hem toch niks onder de tafel toegeschoven, hè? helemaal niks. we ontmoeten elkaar daar voor het <laughs> eerst. Dat is, dat is geweldig. ondernemers gaan de hele wereld over. Het is mooi om te zien. Henk ik dank u wel. Ja, daag. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Met Pasen voor de deur is de prijs van eieren... door een te groot aanbod flink gedaald. Maar hoe komt het eigenlijk dat er zoveel eieren op de markt zijn? Jan van Rij is vicevoorzitter van de noteringscommissie in Barneveld en die heeft het antwoord. Er is dus een half jaar geleden of jaar, twee jaar geleden een tekort aan eieren geweest... door de vlichtomstakking van kooien naar scharrelhuisvesting. In Duitsland zijn de kooien in 2009 al verboden. Dus, uh, en die waren dus nog lang niet omgeschakeld allemaal naar scharrelhuisvesting. Dus die hadden toen echt te weinig eieren. En ja, dan... Je krijgt dus een uh, creëring een vraag en wordt de eieren duur. Waar dan uh, gevolg van is dat uh, ja, de eierenproducenten, dus zeg maar de plijmbehouders, daarop inspringen. Uh, en ja, nieuwe stallen bouwen, moeten ze dus ook. Want met aan omschakelen, uh, hier in Nederland voor 2012 moet nou, ook alles omschakelen naar schaduwhuisvesting. Dus er worden nieuwe stallen gebouwd. In Duitsland zijn veel nieuwe stallen gebouwd. Uh, dat houdt in dat de productie in heel Europa toch wel een, een, een 5 tot 8 procent hoger ligt dan het jaar. En ja, dan, heb, dan krijg je dus weer een, uh, een overschot. Eigenlijk is, eigenlijk is het uh, ja, te snel gegaan nog weer. Al dus, Jan van Rij, de vicevoorzitter van de noteringscommissie in Barneveld. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meelt ons dan Goedemorgen Nederland. Het voor uw minuut Ranking de Nieuws. Terug nu naar Espelo. Thijs Boelens. Espelo, en dat ligt in de gemeente Rijse holte en... Heel veel burgemeesters in het oosten en noorden van het land zitten met een dilemma op dit moment. Uh, paasvuren, grote traditie in deze kontrijen. En uh, het is schortdroog, code oranje. Burgemeesters moeten kiezen voor veiligheid of traditie. Burgemeester Hofland. Uh, hier verderop zijn uh, wat jongens bezig om hier een gigantisch paasvuur op te bouwen. Trekker, hout aan het slepen. Kunnen ze het ook in de fik steken aanstaande zondag? Ja, het is een geweldige traditie en uh, we hopen uiteraard wel dat ze het uh, in de fik uh, kunnen steken. We hebben wel een aantal veiligheidsmaatregelen nu wat verscherpt in verband met de kolendroog. droog. En ik verwacht toch dat de meeste paasvuren wel door kunnen gaan. Ja, nu zijn er andere regio's die verbieden het gewoon. U kiest daar niet voor? Ja, wij kiezen daar niet voor. Wij denken toch dat een individuele beoordeling op zijn plaats is. Het heeft veel vaak te maken in welke kwetsbaarheden van het gebied hier ligt. Hoe dicht je bij bospercelen ligt. En ja, daar, daar zoomen we nu extra op in. En daar nemen we nu extra maatregelen voor. Ja, wat zijn de gevaren? de gevaar is dat het overslaat, vooral op naaldhout. Ja, en dan kunnen echt enorme branden ontstaan. En dat, dat wil niemand. Hier staat echt een van de grootste, misschien wel van Nederland. Die dingen zijn gigantisch, hè? Die dingen zijn gigantisch. De grootste is ooit van 27 meter hoog geweest. Deze zal nu waarschijnlijk zo'n 15, 16, 17 meter worden. Wel zo'n drie, drieënhalfduizend kuub. Dat betekent toch 5, 6 woonhuizen, eensgezinswoningen, die hier in vlam opgaat. Ja, hier in Twente, deze regio, zijn ongeveer 400 paasvuren. Um, heeft u in beeld waar er wel verboden wordt en waar niet? Ik weet dat in ieder geval in West-Overijssel de zaak verboden is. In Drenthe is er een oproep gedaan aan de gemeentes om het te verbieden door de brandweer in Overijssel en Gelderland uh, wordt, uh, wordt nu aangegeven... of in Twente en, en Gelderland wordt nu aangegeven... om individueel te beoordelen. We lopen even naar de mannen van Espelo, de buurtschap Espelo, Die zijn met de trekker bezig hout te slepen... in de richting van die gigantische baken. Paasvuur. Ik loop er even naartoe. Goeie, goeiedag. Goedendag. Gerrit Jan en Dam. Druk aan de gang, of niet? Ja, goedemorgen. Ja, we zijn... Uh... Druk bezig om, uh, om hout voor te gooien. En dan uh, kunnen we vanavond weer verder pakken. Dus uh, we hadden nu voor tijd dachten we laten we vast wat hout voor de stijgers gooien. Zodat we vanavond direct uh, verder kunnen met oppakken. Ja. Uh, had je een uh, uh, kneepje, om het zo te zeggen? Was je bang dat het niet doorzag? In verband met de droogte? Ja, we, we, wisten, we wisten niet. Uh, ja, we, elke besluit, uh, ja, we verwachten eigenlijk elk besluit wel of niet. Uh, ja, we hebben gewoon afgewacht. We hebben wel vrij grote afstand tot bebouwing en uh, bebossing. Die, die regels hebben we een paar jaar geleden... Zijn die, zijn die veranderd, waardoor we niet, uh, niet ergens kort op zitten. Maar toch uh, wisten we niet zeker of hij wel aan mocht. Ja, hoe, hoe belangrijk is die traditie hier in deze buurtschap, in Esplan? Ja, toch heel belangrijk. Ook het, uh, het bouwen op zich is, is misschien nog wel belangrijker uh, dan het aansteken. Ja, of niet belangrijk, maar ook heel belangrijk. Dus de, dat is al een traditie ja, die kan gewoon doorgaan. Maar het, uh, het aansteken hoort toch wel bij. Want als iedereen weet dat hij niet aan mag, dan uh, wordt de motivatie toch wel een stuk minder. Ja, je zegt dat bouwen is heel belangrijk, want ja, je doet het met z'n allen. Hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, met het bouwen nu uh, een anderhalve week. En dan uh, ja, tot Pasen gaan we gewoon door. en Maar het uh, daadwerkelijk uh, hout bij elkaar verzamelen... dan beginnen we al uh, zo'n beetje november, december het jaar ervoor mee. Ja. Ja. Uh, nu, aanstaande zondag valt dan het definitieve besluit. Uh, stel dat het heel hard gaat waaien, dan zou het kunnen zijn dat het verboden wordt. Uh, ik hoop voor je natuurlijk dat het doorgaat. Hoeveel mensen verwacht je hier? Nou, uh, de, de, Esplo is heel bekend, ook uh, dankzij het wereldrecord. Maar uh, meestal is er een... Uh, not, 2000 man, maar als uh, zoveel paasuren noordelijker van ons niet doorgaan... dan kan het best zijn dat er nog wel meer mensen komen. Okay, jongens, goed aan het werk weer, zet hem op en uh, veel succes zonder. Oké, okay, en allemaal tot ziens dan in uh, Esplo. De bijdrage was dat van Thijs Boedens. <middels> Straks, terwijl Westerse landen bezuinigen op Defensie en force ook steekt Vladimir Poetin miljarden extra in zijn krijgsmacht. Eerst <middels> nu het goede nieuws. Positive News Network. De Haas. Hallo, ik bel voor de landelijke dag tegen het pesten. Ik weet dat hij al geweest is, maar we wilden er toch nog even aandacht aan besteden. Uh, wat gaan jullie allemaal doen? Uh, um, een van de dingen die wij doen is dat we samen met... Uh... Met Jon De Haas? Positive News Network. Ik, uh, ik lees hier dat Heco in tien jaar tijd een nieuwe houtschroef heeft ontwikkeld. Ja, wat vorige week in de krant heeft gestaan. Ja, ja dat is de nieuwe Heco Unix. Jullie hebben ook niet stilgezeten, hè? Nou, ze zijn natuurlijk constant met techniek bezig en verbeteringen bezig. Vertel, wat voor schroef is het? Nou, dat is een, het is een, er zit een spoed op de, op de schroef en die verandert. Oké. Okay. En op het moment dat die gaat veranderen, gaat die hem aantrekken. Okay. Dus het verschil tussen volle draad en deeldraad. Normaal uh, heb je volle draad en deeldraad bij een groothandel op voorraad. Uh -huh. Dat vervalt helemaal. Uh -huh. Want hij trekt uh, nog beter aan zeg maar, als een deeldraadschroef. Als je een hout op houtverbinding hebt, gebruik je een deeldraadschroef. Yeah. Maar nu heb je toch een volle draad die beter aantrekt dan een deeldraad. Met Ja, daar ben ik weer. U viel weg. Maar uh, dat pesten, is dat een serieus probleem? Is dat een groot probleem? Op um, ja, het is een, het is een serieus probleem te dus zijn. <lacht> Die heeft eraan de post gezeten. Je wordt doorgebonden naar een van de medewerkers van Met Melona van den Haspel. Hallo, ik wou wat vragen over proefdierendag dit weekend. Wij maken er zelf proefdierendag van. Dus voor ons is proefdierendag. Oké, okay, en wat kunnen we allemaal proeven dit weekend? Um, kippen, konijnen, honden, katten, paarden, apen. Um, het is heel divers. Jullie stoken de barbecue natuurlijk weer lekker hoog op dit weekend. Kunnen we ook weer um, recepten uitwisselen met bekende Nederlanders zoals vorig jaar? Um, het is, uh, we hebben dat, dat diner hebben we drie keer gehad. We hebben een, uh, een hondendiner, een varkensdiner en een rattendiner uh, hebben we gehad. Um, dat was onwijs leuk. Um, wat het vooral is, is um, aandacht vragen. Nou, die krijg je natuurlijk op het moment dat er uh, BN'ers aanwezig zijn. Maar um, je merkt gewoon, we hebben dat drie keer gedaan, de derde keer was nog steeds een succes. Um, alleen je moet er steeds harder aan trekken om die mensen bij elkaar te krijgen. Oh, nou dat vind ik dan wel weer jammer, want het vond ik net het leukste onderdeel. Maar goed, nou is Proefdierendag altijd een enorm vreedfeest, hè? En als je dan in je tuinstoel ligt na te genieten, dan, dan denk je toch nog wel eens van... is het niet ontzettend zielig voor al die dieren? Ik bedoel, uh, wat eten we nou met z'n allen op op zo'n dag? In 2009, dat zijn de meest recente cijfers, uh, zijn er 592.665 dieren gebruikt. Dat is meer dan een half miljoen. Zo, nou, dankjewel. En voor straks, eet smakelijk. Ja, maar graag gedaan. Ik met John de Haas. Ja, daar ben ik weer. Ik begrijp er niks van, maar u valt steeds weg. Ja, maar we moment geen tijd. Wat zegt u? Ik zit in een bespreking. Ik kan, ik kan niet. Oh. Oké, okay, dag. Spreker van het goede nieuws was Sander Bartling. Het is 7,5 minuut voor 10, dames en heren. Terwijl de westerse landen massaal bezuinigen op defensie... gaat Rusland juist investeren in zijn krijgsmacht. Premier Vladimir Poetin steekt 700 miljard dollar... in de modernisering van het Russisch leger... bleek gisteren tijdens een jaarlijkse toespraak in het parlement. Marcel de Haas, goedemorgen. Goedemorgen. Docent conflictstudies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Is dit een verrassing of uh, is dit de lijn der verwachting? Nou, misschien is het voor u een verrassing, voor mij niet. Uh, de Russen zijn eigenlijk bezig met een, een aanzienlijk herbewapeningsprogramma sinds het uh, conflict met Georgië in 2008. Toen hebben ze dat ingezet. Eigenlijk wisten ze al jarenlang dat hun leger er slecht voor stond. Ja. Maar toen hebben ze dat ingezet en zo zie je steeds meer stappen die uh, gedaan worden. dus denkt die Poetin stiekem in dat Kremlin, uh, althans hij zit niet meer in het Kremlin, maar uh, daar in uh, de buurt. Uh, dat Westen, dat uh, moet fors overal het mes inzetten. Ik ga lekker veel geld uitgeven, want dan word ik straks de machtigste superpower van de, van de wereld. Nou, dat laatste zit er wel een beetje achter. Um, uh, niet, niet zozeer afzetten tegen de Westen. Maar kijk, uh, wat Poetin heel goed heeft gezien... Uh, hij heeft altijd gezegd van het, uh, de teleurgang van de Sovjet-Unie... dat is het... Uh... Het grootste e-check van de 20e eeuw geweest. Dat moet ons dus niet meer gebeuren. Dus hij heeft eerst een economie goed op poten gezet. Uh, uh, en dan vervolgens uh, weer je krijgsmacht uh, zodanig inrichten dat je kan zeggen. wij zijn weer een mogendheid die ertoe doet. Ja, en dat doet hij dus nu door 700 miljard erin te steken. Nadat hij geloof ik de afgelopen tijd al uh, 437 uh, miljard euro erin heeft gestoken. Um, hij gaat dat met name uitgeven aan nieuwe wapens en wapensystemen en minder aan personeel. Want daar gaat het wel het meer zin, heb ik begrepen. Klopt dat? Nou, er vindt een personeelsverandering plaats. Uh, ze hebben nog steeds tussen de oren in het Kremlin dat ze één miljoen man moeten hebben. Dat is er niet uit te branden, dat hebben ze altijd gehad. Het moet één miljoen man zijn. Uh, alleen, um, ze hadden traditioneel uh, heel veel zeg maar, soort onderofficieren, soort adjudanten en officieren. En bij elkaar was dat bijna de helft van de hele krijgsmacht. Ja. En uh, daarvan zeggen ze nu: van nou, het aantal uh, officieren moet drastisch gere gereduceerd worden. Ja. Van zo'n 350.000, nou hadden ze het eerst over 150.000, maar nu hebben ze er weer 220.000 van gemaakt. Dus ze ja. weten het zelf niet zo goed. Ja. Um, en dan moet, de, moet een, uh, een aparte jongere onderofficiersklasse inkomen, zeg maar, de sergeanten. En die adjudanten hebben ze eruit gegooid. Juist. Zeg, kan die het eigenlijk wel betalen, die 700 miljoen? Of miljard? Nou ja. Uh, het Kremlin heeft natuurlijk olie en gas, hè, zoals we weten. En, en de, dat weten we natuurlijk ook, daar, de benzineprijs doet het prima. Althans niet voor ons, maar wel uh, voor hen. Yeah. Uh, ja, en, en, en Rusland is toch redelijk goed hersteld van die financiële crisis. Zij hebben natuurlijk hele grote klappen gekregen... omdat de hele economie draait op dat olie en gas. Yeah. Maar ja, nou het zo goed gaat met de prijzen... Uh... Gaat het ook weer goed met die economie en kunnen ze dat inderdaad wel betalen? Ja, nou zet je defensiekracht doorgaans ook in uh, ter bescherming van je eigen economische belangen. Is het in dat opzicht niet een beetje merkwaardig dat wij in het Westen hier overal voorstand bezuinigen zijn op defensie? Ja, dat is natuurlijk een totaal andere vraag. Uh, kijk, uh, wat bij Rusland bijvoorbeeld speelt, hè, om de link te leggen, uh, energie is heel belangrijk. En ja. zij zijn natuurlijk bezig met Centraal Azië, uh, Zwarte Zee, Kaspische ligt allemaal olie en gas. Dat ja. willen ze dus aan zichzelf binden, zodat wij het niet te pakken kunnen krijgen, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, in het Arktisch gebied, Noordpool, daar ligt ja. ook heel wat. Nou, de Russen komen steeds met plannen aan waarbij dan hun leger op de achtergrond meespeelt en een taakstelling erin krijgt. Juist. Nou, en dat zou ons in het Westen nog wel eens kunnen gaan opbreken. Uh, ja, als je praat over alternatieve pijpleidingen... kunnen wij dan nog wel dingen garanderen? Hebben wij nog wel marineschepen om dat te doen? Ja, dat, uh, ja, dat is een, een punt van zorg, volgens mij. Het machtsevenwicht in de wereld in uh, militair opzicht... verschuift in ieder geval steeds meer van het Westen... richting het Oosten, richting Rusland... wat natuurlijk voorheen al tijdens de Koude Oorlog... een uh, superpower was, een groot macht. En naar de Chinezen, zo mag je het wel zeggen, toch? Ja, de Chinezen ook. Ik dacht dat ze per jaar meer dan 10% erbovenop gooien op hun defensiebudget. Goed, in de gaten houden dus. Marcel de Haas, docent conflictbestudies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Ik dank u wel. Straks, dames en heren, de Tweede Kamerfractie van de VVD is verbogen... dat minister Hans Hille van Defensie zegt de Nederlandse koopvaardij minder goed te kunnen beschermen... door de bezuinigingen waar we het net ook al over hadden. In het vervolg van Goedemorgen Nederland naar de reclame in het nieuws met Lieselot Thomassen. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.